Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De horecazaken moeten uiterlijk om 10 uur s'avonds dicht. En er mag geen publiek meer op de tribunes zitten bij voetbalwedstrijden. Het staat allemaal op een lange lijst met maatregelen tegen het coronavirus. Het kabinet geeft vanavond om 7 uur weer een persconferentie. Verslaggever Albert Bos vertelt wat we nog meer kunnen verwachten. Alleen voor noodzakelijke reizen nog naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De drie grote steden. Natuurlijk ook drie grote steden waar relatief veel besmettingen zijn. En er gaat iets gebeuren met de groepsgrotes, ook thuis. We weten natuurlijk allemaal dat dat coronavirus thuis makkelijk verspreidt. Dat wordt in ieder geval althans veel door het kabinet gezegd. Hoeveel mensen je nog thuis over de vloer mag krijgen is nog niet duidelijk. De maatregelen zijn sowieso nog niet allemaal definitief, want er wordt nog over gepraat. Minister Grapperhaus.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 kwamen bekijken of mensen zich aan de coronamaatregelen hielden in een café. De baas van de kroeg zit al vast. De tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Er gebeuren steeds meer ongelukken met vrachtwagens. Vorig jaar bijna 8000 keer. Doordat het economisch lekker ging afgelopen jaren, gingen er ook meer vrachtwagens de weg op. En doordat het vaker extreem heet was afgelopen jaar, kwamen meer vrachtwagens met pech langs de weg te staan. Krijg je het weer nog, het blijft vanavond op veel plekken regenachtig en grijs. Vannacht koelt het nauwelijks af tot een graad of 13. Morgen is het wat droger dan vandaag. Hier en daar breekt de zon ook door, behalve in het noordoosten. Het wordt 15 tot 19 graden. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. En 247 amsterdam Hoorn. tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Drie kilometer file en vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Don't disappear Ever had the feeling Almost broken too Said that you were leaving Like you do You do All my dreams came true last night All my hopes and fears I do. Yes, I do, yes, I do, yes, I do, ooh, ooh.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 join you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 Dus die is er vandaag niet bij. Dat hoe is het eigenlijk... Uh, sorry dat ik je onderbreek... Maar hoe is het eigenlijk met uh, de sterkte van uh, SV Sol voor dit jaar? Als er iemand uh, zeg maar die uh, normaal gesproken in de basis staat uh, uitvalt... Zijn er voldoende reserve spelers? Nou, we hebben heel eerlijk gezegd... drie of vier jongens die echt direct in kunnen vallen. Dat je een selectie hebt van 15 of 16 man. Maar uh, waar, waar, waar je uit kan het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 En dan hadden ze een inschatting gemaakt van wat de eindstand van deze wedstrijd zou worden. Zou 2 -2 worden. Oh, het zou 2-2 worden. Nou, dat zou wel kunnen. Ik ben heel erg benieuwd. Jij houdt het in ieder geval voor ons in de gaten. Mocht er gescoord worden hoor hoor het graag van je, Jan? Ik, uh, zal ik het in ieder geval doorheppen als er gescoord wordt? Ja, helemaal goed. Ja, en uh, voor de rest bellen we u zometeen uh, om kwart voor vier zeker weer even terug. Voor een uh, regulier verslag. Dankjewel voor dit moment. Zo. Tot zo. Van zo'n dag: dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd, maar ik...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 ...de oud teamgenoot Max Verstappen en Daniel uh, Ricciardo. Ja. je die het overigens nog steeds heel goed met elkaar vinden. Ricciardo kreeg van de week een uh, Uberlift, zullen we maar zeggen, ja, uh, ...van uh, Max Verstappen in het privé-vliegtuig naar... Uh, Rusland toe, dus daar is niks mis tussen die twee. Maar Max had toch andere plannen en die wist met een ja, geweldige, fenomenale ronde wist hij toch de tweede startplaats uh, te veroveren. Ja dus en uh, net, daarmee, ja, de nog net hij bleef nog net op de baan he, bij die ene ronde. Ja in tegenstelling tot uh, de mening van <lacht> dus de, sommige <lacht> anderen hier uh, die ja. de track limits uh, zien op de verkeerde plaats <lacht> van de baan, <lacht> wist Max wel degelijk. Uh,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 daar, op het circuit. Ja, over uh, bijna 21 uur. Oké, okay. tot dan wou ik bijna zeggen. Willem, dankjewel hè, voor je bijdrage. Dankjewel. In de gitaar.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 Soldiers in the road. Oh, no, no, you'll never know, do you ever dream of me? <laughs>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 Vanmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort. Onze collega Ben Zonneveld een gesprek had met Niels Priester. Hij, hij spreekt namens de strandpachters over de mogelijke volgende tegenslag. Dan wel het goede nieuws. Van Niels Priester, goedemorgen. Goedemorgen. Zit je op strand of ben je ergens anders? Nee, ik ben op strand. Mooi. En uh, hoe ziet de zee eruit? Ja, heftig. Behoorlijk beeldzeetje en dan komt ook behoorlijk, behoorlijk hoog. Uh. Ja, er op. Er was toch storm voorspeld, maar ik vind het nog steeds erg rustig in Zandvoort.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 Ik, ik gewoon wacht op een doelpunt. En de 1-0 zit eerder in de lucht. De 2-3 eindstand. die ja, gaf Oké, okay, nou dat is in ieder geval goed nieuws. Dus we zijn lekker bezig daar in permanent op dit moment. Absoluut. absoluut. Helemaal goed. Nou ja, Hoe lang hebben ze nog te spelen in, in de eerste helft? Uh, ik moet er minuten niet op drie. Het scorebord doet het niet. En ik weet niet hoeveel tijd ze bij gaan trekken. Maar. Uh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 De single van uh, Top Loader en Dancing in the Moonlights. Dat allemaal op de zaterdagmiddag. Een hele goede middag. Leuk dat je luistert. Het geluid van Zandvoort. We zijn er al 30 jaar, hè, de lokale radio vanuit uh, Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Zoals dat uh, vroeger zo mooi uh, heette. En uiteraard nog steeds zo klinkt. Zometeen het uh, volgende uur van Zandvoort op zaterdag. De laatste steeds. From my eyes.